Een uur. Dit is door al Megens met het NOS-journaal. Oud-Ajaci Piet Keizer is overleden. Hij leed al een tijdje aan een ongeneeslijke ziekte. Linksbuiten vormden met de vorig jaar overleden Johan Kruijf en Sjaak Zwart de vermaarde voorhoede die Ajax begin jaren 70 veel succes bracht. Drie keer op rij werd de Europa Cup 1 gewonnen. En in 1972 werd ook de wereldbeker veroverd. Piet debuteerde op 5 februari 1961 in Ajax 1... en zou de club tot het eind van zijn loopbaan trouw blijven. Hij maakte furoren met geniale ingevingen, een verwoestend schot... en vooral zijn legendarisch geworden schaarbeweging. Naast de internationale successen staan er zes landstitels... en vijf KNVB-bekers op de erelijst van Keizer. In oktober 1974 zette hij een punt achter zijn voetballoopbaan. En vanaf 2001 keerde hij weer terug in verschillende functies bij Ajax. Piet Keijzer was 73 jaar. De beveiliging van rechtszalen en cellencomplexen in de Amsterdamse rechtbank schoot tot vorig jaar ernstig tekort. Dat schrijft de Telegraaf op basis van documenten die de krant eerder deze week in handen kreeg. De Raad voor de Rechtspraak heeft de rechtbank vorig jaar gemaand om de problemen snel op te lossen, zegt een woordvoerster in de krant. Aanleiding was een brandbrief van enkele beveiligers van de rechtbank. Daarin werd geklaagd over onderbezetting, een angstcultuur en een ondermaatse uitrusting van de beveiligingsdienst. Transgenders vinden dat ze te lang moeten wachten op een behandeling. Gemiddeld staan ze ruim een half jaar op een wachtlijst voor een eerste gesprek op een genderpolie in het ziekenhuis. Verschillende belangenorganisaties voor transgenders sturen daarom vandaag een petitie naar de politiek. Door de sluiting van de genderpolie van het Leidse UMC vorige maand is er te weinig plek voor behandeling. Het weer in het hele land geldt geel vanwege gladheid. Vanuit het Zuidoosten trekt namelijk sneeuw het land binnen... Die sneeuwzone trekt naar het noordwesten en op veel plaatsen kan een paar centimeter vallen. Later wordt dat natte sneeuw, regen en misschien ook even ijzel. Het wordt vandaag 2 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staat momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedemorgen, luisteraars. Dit is het programma Goedemorgen Zandvoort. Het is zaterdag 11 februari. En nu je bent live in de, zijn we in de uitzending. Ja, goedemorgen, Pieter Jouwstra. Goedemorgen, ja, Gerry Rutte. Goedemorgen. Um, we zitten in Hotel Hoogland. Altijd uh, gezellig, altijd goed. De koffie, en de thee en de limonade staat klaar. Ja. Dank aan Floris natuurlijk. Um, de techniek wordt gedaan door Casper Geurensen. Casper, uitstekend werk weer. Het gaat allemaal prima. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie Gerry Rutte heeft het net gehoord. Um, ook de koffie, dat is zelfbediening. Juist, vandaag is het zelfbediening. Maar dat maar gaat dat allemaal alles prima. Gaat ja. En we hebben een leuk programma voor vanmorgen. Gerry. Begin. Waar beginnen we mee? Nou, ze zitten er al, hè? <coughs> Suus Molenaar. Ja. Onze Zandvoortse musicalster. Daar gaan we zo meteen mee praten. Ja. Uh, dan, gaan we, ja, dan krijgen we Connie Rozier en zij uh, gaat over werkgerelateerde coaching. Vertel het, Roos. No. We horen er alles over. Ik ben benieuwd. En wij eindigen het eerste uur met ja, het start van het strandseizoen. En daarvoor komen uh, John uh, Cornelissen en uh, Femke Sipema van uh, Plazant... En dat zijn hele lieve mensen. Ja, en, en John is ook voorzitter van de strandpachtersvereniging. Helemaal Misschien goed. heeft hij nog iets te vertellen. Dan gaan we naar de reclame en het nieuws. En dan komen we in de tweede uur. En dan gaan we praten met het nieuwe raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ushi Rietkerk-Ubbels. Nou, de Zandvoeters die kennen het wel. Maar we gaan hem toch een paar pittige vragen stellen. En daarna krijgen we Lana Lemmens van het VWV. En die gaat praten over de Kids Adventure Week. Die volgende week start. Ja. En we zijn benieuwd wie de echte kinderburgemeester wordt. Ja. Misschien dat ze dat al kan zeggen. En we ja. sluiten het uur af met nou. de good old Edwin Rutte. We mogen niet meer zeggen de film van oma Willem. Maar, maar hij kan zo goed zingen. Ja. En dan komt naar Zandvoort morgen. En dat wordt heel speciaal. En Hans Rijmers gaat er alles over ja, zeggen. Ja, leuk. Nou, dat is het programma. We gaan nu eerst praten met een, een hele lieve jonge dame. Uh, ik, ik liep gisteren eventjes door de kerkstraat en ik zag al die plakettes uh, in de straat liggen. Oh ja, van nou, alle beroemde zandvoortes de Zandvoort, en dergelijke. Ja. Ik dacht, nou, nog een jaartje. En dan... <laughs> en dan ligt ze er ook. En dan ligt <laughs> ze er ook. Dan ligt jouw naam daar op de straat. <laughs> ja, Onze hè? beroemdheid. Ja, wie weet. Ja. Uh, tegenover mij zit Suus Molenaar, 13 jaar. En jij gaat een, uh, een bijzondere uitvoering geven op 19 april, als ik het goed heb. 29. 29 april in de Lamar. Of all places? Ja. Hè? Nou, dan kom je zomaar eventjes. Ja. En er zijn twee voorstellingen. Ja. Eén om 12 uur en eentje om 3 uur. En de, de, de ticket die kost 15 euro per stuk en die kan je rechtstreeks bestellen bij de Lamar. Nou ja. ja, om daar in de Lamar op te treden. Hallo Gerry. Nou. Dat is je van goede huizen komen, denk ik, hè? Ver, Vertel, vertel, hoe is dat zo gekomen? Uh, nou, ik deed een keer auditie voor een musical. Hoe Gaan lang ik... geleden? Waar? Uh... Je bent 13 jaar. Wanneer dacht je van, ik ga de musical in? Nou, het begon toen ik zes jaar was. Toen zat ik hier in Zandvoort op een toneelschooltje. Van? Oh, was van het nest? Nest. het nest. Ja, Het Nest. Ja. Met Zakaria? ja. ja. En, en zijn vriendin. Ja. Zingen. Ja. Dansen. Ja, en toen, toen vond ik dat al heel leuk. En toen kwam er een auditie van een musical. En toen dacht ik van nou, dat ga ik proberen. En toen, eh, toen waren ze net bezig om een theaterschool, zeg maar, te maken. Ja. En eh, toen eh, ging ze kinderen selecteren die, eh, ja, die, zeg maar. Uh, waar ze talent in zagen. En die wilden ze dan voor hun theaterschool. En zo ben ik dus in Amsterdam gekomen. Daar zit die theaterschool in Amsterdam? Ja. Zakaria, ja. gelukkig dat jij daar kwam. Ja. Heeft hij ooit nog iets gezegd daarvan? Ze hebben nog steeds contact? Nog steeds contact met Zakaria? Ja. Goed zo. Hij zal wel trots zijn op je, hè? denk ik. Ja, denk het. Ik weet niet. En zijn gezondheid is ook goed? Ja. ja. Goed zo, dat is belangrijk. Maar goed, dan kom je opeens in Amsterdam. Kom je... Allemaal vreemde mensen, vreemde school. En dan sta je daar in je uppie. Ja, ja, ik vond het eigenlijk... Het is meer dat je het dan leuk vindt. Omdat je dan zeg maar wel bij een professionele school zit. En het is anders dan het nest. En dan heb je een soort van ja, nieuw begin of zo. Dus dat is wel heel leuk. Is er meer discipline? Ja, ja, ja dat ja, zeker. Professioneler is het ja. natuurlijk. Hè? En hoe begint het oefenen? Leren lopen over het toneel? Bewegen? Uh, nou ja, je hebt zeg maar één jaar. Ja. En het eerste half jaar dan, uh, ja, dan ga je allemaal improvisatiedingen doen. En dan krijg je les. En ja, dat, dan krijg je les in dans, zang en teniel. En het uh, laatste half jaar dan ga je werken aan een eindvoorstelling. En wat leer je met, met al die oefeningen? Naar de zaal praten, nooit met je rug naar de zaal staan? Ja, dat soort dingen. Gewoon eigenlijk de. Ja. Goed articuleren. De, ja, dat ook. gewoon hè? En, en zingen. Ja. ja, en zingen. Vind je dat leuk, zingen? Uh, ja, maar... Uh, ja, ik, ik ga je niet vragen om nu een stukje te zingen. Nee, nee nee maar uh, als ik moest kiezen tussen toneel of zang... dan, ja, dan ga ik toch wel voor toneel, denk ik. Vind je ik. dat leuker? Ja. Maar je zegt musical. Ja. Dat betekent... Ja, ja maar... Ja, ik vind zang ook wel leuk. Alleen het is niet. Jouw ding eigenlijk een beetje. Nee. Ja, nou, ik weet het niet. Ja. Het hoeft niet natuurlijk. Je kan nee, ook maar mooi voor... gaan met toneel natuurlijk. Ja, maar ik vind musical. Gewoon dat geheel vind ik wel leuk. En ja. als je dan zeg maar zang daarin. Dan vind ik het wel leuk. Alleen zang. Zelf. Nou. Je bedoelt gewoon solo zingen, ja. bedoel je? Ja. ja. Maar je zit nu al een tijdje op die school, de speciale school in Amsterdam. In de Pipe City heb ik begrepen die school. Ja. Daar ga je elke zaterdag naartoe? Ja, elke zaterdag. Van s morgens vroeg? Uh, ja, van 12 tot uh, 6 uur 's Je gaat straks weer naar school. Daar ben je bek af. Ja. ja, dat wel. Maar ja, je moet er wat voor over hebben. Dan heb je ook nog je huisje, Ik Ja, dat is soms nog wel een dingetje. Want dan, ja, in de ochtend, zeg maar zaterdagochtend, dan leer ik wel. Maar hmm. soms dan heb ik bijvoorbeeld maandag een toets. En dan denk ik van, dan zit ik op het nieuw en dan denk ik eigenlijk van... Oh wacht, ik heb maandag een toets en ja. ik heb nog niet echt uh, heel goed geleerd. Ja. Maar ja, dan vergeet ik dat wel en dan ga ik gewoon richten ja. op mijn toneel. En dan ja, ga ik zondag maar veel leren. Ja. En mag je van, van, van, je, van je school, hm. weten ze dat je op de toneelschool zit? Ja, dat dus weet ze. krijg je dan ook uh, ja, zeg maar een beetje dispensatie of moet je gewoon toch je, je ding doen? Ja. Je... Ja, ik, leren. en. Ja, dat ja? sowieso. Ik moet ja. gewoon eigenlijk gewoon normaal school volgen. Want het is zeg maar, mijn keuze dat ik. Dat is waar, ja. Op die school zit. Ja, ja. Hoe lang zit je nu op de school? Eén jaar, twee jaar? Uh, dit is mijn derde jaar. Volgens... Derde jaar ja, al. Maar dat betekent dat je ook die rollen moet instuderen. Ja. Want dat moet je uit je hoofd kunnen opdreunen. Ja. Dus <laughs> dan moet je er even bij doen. Ja, dat, dat gaat ook wel makkelijk, omdat ik dat al op het nest ook moest doen. Ja. Dus het is al vanaf jongs af aan, zeg maar, aangeleerd. Ja. En dat ook, ja, het gaat eigenlijk gewoon vanzelf. Ik, dan krijgen we ons script, en dan gaan we het, eerst het script lezen, en we mm -hmm. scriptlezingen en zo, en dan. Ja, en dan weet je welke rol je hebt, en dan ga je, zit je gewoon thuis en denk je van nou, laat ik eens mijn script gaan leren. Maar dan moet je ook het gevoel erbij hebben. Wat is de achtergrond ervan en hoe ja. moet je erin leven? Ja, dat, dat vind ik soms nog wel een beetje moeilijk, want dan krijg je een rol en dan denk je van ja, hoe is die persoon nou en hoe praat hij of zij? Ja. Ja. ja, maar het lukt. Het lukt ja, het lukt het. Lukt je wel. hebt een heleboel professionele docenten eromheen staan. Ja. Die zijn echte profs allemaal. Ja. Uh, uh, toneel, uh, uh, zingen, dansen. Die de hele dag of de hele middag met jou bezig zijn. Ja. Let hierop, let daarop, doe dit, doe dat. Dat is ingewikkeld. Uh, ja, best wel. Want soms denk je ook wel, al, als je dan, zeg maar, soms dan krijg je ook stukjes tekst. Het eerste half jaar. En die moet je dan voordoen. Maar dan zitten er allemaal mensen te kijken hoe je dat doet. En ja. soms dan ben ik nog wel zenuwachtig. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dat hoeft niet. Nee, nee maar alsnog, ja. De beroemde toneelspelers zijn altijd een beetje zenuwachtig, hoor. Ja. Zangers ook. Ja. En wat wil je nou later eigenlijk worden? Um... Ik wil sowieso wel verder met uh, musical en acteren, films en zo en allemaal ja. dat soort dingen. En hoe lang moet je dan nu op deze school nog zitten? Hoe lang duurt deze opleiding? Dat mag je zelf weten. Mag, mag je zelf Ja, eten. ik kan er volgend jaar ook mee doorgaan en ik kan er volgend jaar ook mee stoppen. Dat doe je niet? Nee. Nee, <laughs> nee dat doe ik niet. Maar nu eerst de middelbare school en dan naar ja. de academie toe? Ja. ja, dat is dat de is een weg. Dat is volgorde. Mm -hmm. Dat moet je doen. Ja. Als je de er lol in hebt, moet je dat gewoon doorzetten. Um, maar nu ga je een, een bijzonder stuk opvoeren. En dat stuk, dat, uh, dat is Momo en de tijdspaarders. Dat is een heel mooi boek, is dat? Een leuk boek. Ja. Uh, voor de luisteraars die niet weten wat het precies is, dat boek... Kan je er iets over zeggen? Momo en de tijdspaarders. Uh, Momo en de tijdspaarders, dat gaat over, zeg maar... Het is een beetje... Het lijkt op de tijd van nu. Mm -hmm. En het gaat over een meisje, Momo dus. En die kan heel goed luisteren. En die heeft overal de tijd voor. En ze is heel rustig. Maar um, verder is iedereen heel druk. En ja, en is iedereen bezig met hun telefoons ook en zo. En ehm... Um, dan komen er uh, ja, de tijdspaarders aan. De grijze. Mm -hmm. En die, uh, die leven van de tijd. Die mensen zeg maar overhouden. Dus als ze, uh, als ze op de bank gaan zitten. of zo, Dan krijgen zij die tijd. Dus die, zij willen heel graag dat mensen eigenlijk helemaal niks doen. Ja, dan, hebben zij, dan kunnen zij die tijd pakken. Ja, ja. En ja, daar gaat het verhaal ja. eigenlijk over. Mooi verhaal. Ik heb begrepen dat ook. Ja, wij zijn allemaal natuurlijk uh, gek bezig. We werken met de klok. En, ja. we, en zo laat moet dit beginnen. En dan zo laat moet dat beginnen. En zo rennen we ons leven door. Maar Momo is precies het tegenovergestelde. Ja, die denkt eigenlijk van... Uh, nou, ja, Kom maar rustig aan. Hè? Komt ja. vandaag ja. niet, komt het morgen. Ja. Mm -hmm. En jij, wat is jouw rol daarin? Uh, nou, ik speel Beppi. Ja? En Beppi is uh, een meisje van ongeveer 13 jaar, net als ik. Hey, en die houdt uh, houd heel erg van uh, re ja, recyclen. Ja. En die heeft een vriendin, Gigi. En die is juist weer van het milieu vervuilen. En die schrijft ook gedichten. Ja. En dan ja, heb je papier en dat gooit ze heel vaak weg. En dat vindt Beppie niet ja, zo leuk. Kan niet, ja. Dus Beppie wordt wel een paar keer boos. Maar dat is ook wel weer grappig om te spelen. Kan je boos worden? Ja. Ja? Ja. Ja, ja. Even, hè? Alleen op toneel. Ja, alleen op toneel. <laughs> Hoe lang duurt die voorstelling? Uh, een uur en een kwartier. En één akter? Hm? Het is een één actor. Geen ja. pauze erin, zeg maar. Uh, wel een kleine pauze, volgens mij. Toch wel. Okay. Ja. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel. Maar het is natuurlijk heel bijzonder dat, uh, dat zij hier... Uh, die ik heeft. vind het hartstikke leuk ja. en dat je dan in de Lamar gaat nou, optreden nou, nou, zeg ja. Ja. om 12 uur is de eerste voorstelling en om drie uur de tweede voorstelling en het is op 29 april ja en, en de toegangsprijs is 15 euro uh, daar moet je gewoon bij zijn ja nou ja, denk, ja, dat zou in ieder geval heel leuk zijn. Ik denk dat alle families wel zullen komen. Hè? Ja, maar zan, zan, alle... zandvoeters ook. Ja. Ja. Die komen naar je toe. Vriendinnen, vriendjes. Ja, ja. Je klas, die klasgenootjes. Denk en ik denk, ook ik ik denk ja, dat ja. Zacaria en zijn vrouw er ook bij zijn. Ja. ja. Die horen erbij. Ja. En die horen te zeggen van kijk, die komt uit ons nest. nest. Ja. Ja, ja, ja, ja, klopt. Ja. ja, toch? Ja, leuk. Um, dat zingen nog eventjes. Dat is nog niet je eerste idee. Het zingen. Uh, nou ja, het is niet zo dat ik uh, echt in plaats van uh, musical zangeres wil worden. Ja. Maar in de musical dan uh, vind ik het wel gewoon leuk om te zingen. En wat zing je dan voor, voor liedjes, zeg maar? Uh... Uh, dat is heel verschillend. Het ligt aan de scène waar dat dan over gaat. En, dan, ja. en zing je alleen of zingen jullie met elkaar? Nee, we zingen met elkaar. Met elkaar? Ja. Oké, okay, dus je zingt niet solo? Nee. Oh. Nou, er zijn wel een paar kinderen die volgens mij solo gaan zingen. Ja. Maar ik uh, niet. Jij niet. Nee. <laughs> Dat en, wil je ook en niet. En dansen. We, we, we, heb je nog bij Conny Lodewijks gedanst? Of, uh, ja. Ja, ja. ja zie je. Zie je wel hoe klein je is? <laughs> <laughs> en wat zei Conny? Je hebt talent, meid. Uh, ja, ik denk het wel. Heerlijk, hè? Leuk. Het is leuk. zo bescheiden, is maar leuker. dat bescheiden moet eraf, hoor. Als jij een nee. ster wil worden... Blijf maar zoals je bent, hoor. Ja. Als je een ster wil worden, dan moet ja. je zeggen... Ik ben de beste. Nou, nee. daar ben ik niet zo van, eigenlijk. Nee. Ook op toneel. Alleen maar voor de hoofdrollen gaan. Niet voor een bijrol. Hoofdrol pakken. Ze valt ja. wel op, Pieter. En dan zie, ja, het is een schoonheid. Ja. En dan zien we er binnenkort... Zien we de, uh, ...in Delamar. Lamar. Wat nou, denk je? Wat Volgende denk je? stapje is televisie. Nou. <laughs> ja? Ja, wie weet. Kijk, dan nou, komt ja. toch die plakket in de kerstraat te Kijk. <laughs> en dan zeggen we, die hebben wij hier voor de radio gehad. Leuk. Een ja, beroemdheid. Leuk. Ja, absoluut. Lieve dames en heren luisteraars... Uh, ...ga even naar www.delamar.nl... Bestel kaarten voor Momo en de Tijdspaarders. En dan kunt u luisteren en kijken naar Suus Molenaar. Die als Beppie daar gaat spelen. En dat is genieten. Ja. We wensen je erg veel ja, succes. Veel succes. Toe. En ook naar het volgende stuk. Want na Beppie ja. komt er weer wat anders. Ja. Hè? ja. Weet je al wat? Eh. Uh, nou ja, uh, zeg maar, onze toneelschool zelf. Die heeft ook een andere. Musical en daar spelen we ook nou, okay in mee. Ja, ook okay nou, in. En wat is, die, wat is die volgende musical? Uh, nou, dat is een andere versie van Beauty and the Beast. Oké. Okay. Oh. Ja. Dat is ook heel leuk. Hou je ons op de hoogte ja. wanneer de volgende voorstelling ja. weer is? Ja. Dan kom je weer, hè? <laughs> ja. ja. hè? Ja. Ik vind het erg leuk. Heel veel succes en in toneel zeggen dan: toi, toi, toi. Ja. Dat doe jij ook. Toi toi toi. Ja dank u wel. Dankjewel dank dank dank voor je komst. Ja. <laughs> je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. We verder naar La Vie en Rose. En dat, dat klopt, want we zitten nu met een roos. Een roos, een roos zit voor ons. Een rozier. <laughs> ja, een rozier. Roos. <laughs> we zitten er tegenover uh, ons. Conny. Zit Connie Rozier? Klopt. Wat een mooie naam. Dat is Rozier. Ja, prachtige dat naam. Rozier is een rozenstruik in het Frans. Oh, vandaar. Uh, Oké, okay. Roos. <laughs> En Rozier is een bekende naam. Want ik ken ook Monique Rozier. Dat is een actrice. Dat is een actrice. Dat maar klopt. Geen familie. Oh, okay. En Frans Rozier. Die ken ik niet. Uit Maasluis. <laughs> Die ken ik niet. Ja. ja. Er zijn een heleboel Rozier. Ja, oké. Okay. Maar goed. Jij bent Conny. En jij bent uh, de werkgerelateerde coach. Coaching doe jij, hè? Ja, in mijn, in mijn normale praktijk. Rozier coaching. Doe ik ja? werkgerelateerde coaching. Oké. Okay. dat doe ik al vijf jaar. In mijn ja. eigen praktijk. En... Daar gaat het over uh, problemen op het werk ja. waar mensen mee moeten leren omgaan. Ja. En dan, dan heb ik een vijf of tiental ze. gesprekken met ze. En dan help ik ze om daar anders mee om te gaan. Luiteren, ja. Hoe is dat zo gekomen? Want dat je zegt van ik heb mijn eigen praktijk. Je hebt een hele studie gedaan natuurlijk. Ja, ja, ja. ik heb een hele gedegen studie gedaan. En in ik Leiden heb... He? heb je dat gedaan. In Leiden, in de ja. bij de school ja. voor coaching. coaching ja. Ja. En... Um, ik ben, ik ben heel mijn, bijna heel mijn werkzaam leven leidinggevend geweest. Of mm -hmm. ik heb voor de klas gestaan en heb begeleid. Okay. Dus ik, ik wilde eigenlijk al heel lang wilde ik dit soort werk gaan doen. En toen kreeg ik de kans, tijd en geld van de baas om het te gaan doen. Okay. En toen waren er ook hele grote reorganisaties bij mijn bedrijf. Toen zei ik, nou weet je, laat mij maar gaan. Ik ga mijn eigen bedrijf doen. En dat is eigenlijk wat ik altijd het liefst heb gewild. Leuk dus dat die uh, kansen uh, daar komen. Ja, kwam, dat is he? heel, ja. ja, ja, heel fijn. Wat voor bedrijf was dat? Dat is Rozier Coaching. Waar je werkt? Ja, dat was een mbo-school. Oké. Okay. Okay. Okay. En uh, daar was ik ook leidinggevend, Maar daar was ik leidinggevende bij de volwasseneneducatie. En dat is helemaal afgeroomd weg. en weg. Weg. Waar ja, okay. iedereen nu spijt van heeft. Maar dat is ja, weg. Maar dat is meestal. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar goed, met die, met die Rozier Coaching zat ik ergens mee. Want ik dacht, ja, die mensen worden meestal betaald... Ja. door uh, hun werkgever. Ja. De, dat traject wordt meestal betaald door de werkgever. Maar ik mis zoveel mensen die ook iets... willen, kunnen... maar niet waar de drempel gewoon te groot voor is. Nou, hoe zie je oh. dat? Een aan, aan lichaamshouding... Ja, en nou, ik, ik heb ook oren. Ja. En ik hoor natuurlijk ontzettend veel van die, van die, weet je, van die, van die problemen waar je wakker van ligt. Ja. Waar je, um, en waar nou, je dat, niet met iemand terecht kan, Nee, zeg maar. je bent aan het malen. en nou, ja. weet je, je kan het wel aan een vriendin vertellen, maar die gaat er met haar eigen verhaal overheen. Ja. Dat gebeurt ja. heel ja. vaak. Maar ja. mensen ja. luisteren niet, hè? Luisteren niet goed. Of, je, of ze komen meteen met oplossingen. Van, uh, ja. oh, dan moet je dat doen of dat, mm -hmm. doen of dat doen. Ja, en dat is dan jouw oplossing ja. niet. Dus nee. dan helpt het ook niet. Of het is familie en het gaat misschien wel over familie. Dus dat is ook, dat is ook heel, moeilijk, heel lastig. Ja. Ja. En ik dacht, mensen willen zich ook niet vastleggen op zoveel bijeenkomsten. vaak. Weet, dat, zijn, dat, dat is voor een andere categorie mensen dan met het normale probleem. Mm -hmm. Toen dacht ik, nou, dan ga ik iets ontwikkelen wat helpt misschien. En dat is Vertel het Roos geworden. En Vertel het Roos is gewoon één gesprek van anderhalf uur. Waar jij je verhaal kwijt kunt. Waar ik natuurlijk met mijn professionele achtergrond... De juiste vragen kan stellen en jou op een net ander spoor kan brengen, waardoor je er anders tegenaan kan kijken, tegen het probleem. En het aan kan pakken. Ja, want je luistert voornamelijk, hè? Iets dichter, ja. Je luistert voornamelijk. Ik luister voornamelijk. Ja. En je ja. kan niks oplossen, maar je kan wel hand, Nee, Ik kan, handvaten ik kan de geven. oplossing niet Die geven. Handvaten om... Dat, is, dat ja. kan ik niet. Dat moet nee. iemand zelf doen. Maar de handvaten kan ik wel geven. Ja. En dan kan iemand. Ja, ik, nou, ik heb het natuurlijk uitgeprobeerd. Want ik ga dat niet zomaar in de, in de markt brengen. Ik heb het uitgeprobeerd. En het werkt. Mensen gaan echt helemaal blij weg. En dan denk ik, nou, dan heb ik het helemaal fijn als dat zo sorry. Maar het wordt niet ja. meer geantomeerd door een bedrijf die zegt van jij moet naar Roos toe. Nee, dat mag het je is helemaal zelf bedenken. <laughs> individueel, ja. dat mensen ja. zeggen van wil je eens een uurtje naar me luisteren? Ja. En ik ben natuurlijk ook... Ik ik, ik ken ik ben een vreemde. Dus mm -hmm. ik, ik heb ook geen oordeel of zo over nee. je. En wat, wat voor raar probleem het ook is. Ja, dat zal mij het worst scheelt wezen, ook, hè? Weet Dat je, scheelt ja, ook, Ja, dat hè? scheelt. Ja. Dat maakt het vrijer. Dat ja. maakt het toegankelijker. En hoe weten ze nou dat men bij jou terecht komt? Ja, ja. Ik, ben, ja. ik sta in aan zandvoort Ja, dat, dat weet ik. Express ja. gedaan. <laughs> en uh, naar aanleiding van die, uh, die uiting heb ik een kaart gemaakt. Een aanzichtkaart. Ja. Ja, en ja, um, deze heb ik ook. Die ga ik nu. Ja. Die is net vers van de pers. Is een, is een nieuwe. Er. Die, ja. is een nieuwe. die is vers van de pers. En die ga ik overal. Uh, Flaaien. Ga je flyeren? flyeren? Ik ga flyeren. Ik ga, ik ga bij. Uh, natuurlijk op de bibliotheek, apotheek, uh, dokters, um, um, fysiotherapeuten. En overal waar ik maar mag neerleggen, ga ik ze neerleggen. Pluspunt, bijvoorbeeld. Ja, ook een goeie. Ja. En um, dan hoop ik dat mensen dat, en ik ga wat adverteren in de, in de Zandvoortskrant. Ja, ook doen. Ja. Meer bekendheid. Meer de bekendheid. De AG, en of... het is eigenlijk bij dit soort dingen is het mond-tot-mond uh, -mond reclame. Ja. Dat, dat, daar, daar moet je het van hebben. Als maar mochten de mensen iemand... iets meer weten, je hebt een website. Ik heb een website, roos.nl. Info. At info at Rozier, nee, info Vertel het Roos ook natuurlijk. Ja. En ook, uh, <kijf> ook, en ik heb een telefoonnummer. Maar je hebt ook uh, Roziercoaching.nl? Ja, die heb ik ook, maar da, da, dat is natuurlijk voor de andere dat tak. Is een andere dat is ja, gewoon tak, het, tak, het andere ja. onderdeel okay. van. Uh, ja. Oké, okay. ja. okay. maar dat mag ook en, en hoor. En nu voor Roos aan. En ze kunnen je ook ja. nog bellen. Ze kunnen me ja. natuurlijk bellen. Want ik heb hier een 06-nummer. Ik weet niet of het goed is hoor, maar 2120 20 2126. 21 26 Helemaal goed. <laughs> In één ja. keer? Ja, helemaal goed, ja. Pieter. Als je met een goede nummer begint, dan gaat hij goed. 06-21-20-21-26. Ja. Ja. Oftewel 21 20 21, 26. Ja, dan herken ik het niet. <laughs> dan weet ik maar niet dat het je mijn je nummer bellen. is. Ja, dus dus kunnen we bellen? En als dat een te groot... Dat is soms ook misschien een beetje eng. Dan kunnen ze me mailen. Dan mail ik gewoon terug. Of ik bel terug. Of ze spreken in. Ja, dat doe over. Of... Dat heb ik ook gedaan. Ja. Ja. Nou komen er mensen bij je die niet goed in hun vel zitten. Ja. Uh, die uh, problemen hebben. Ja. Uh, op werk, privé, huwelijk. Ja. Ja. Weet ik veel wat. Alles komt voor. Ja. Je kan luisteren. Maar ja. oplossingen... Van dan moet je daar naartoe gaan. Of moet je daar naartoe gaan. Doe je dat ook? Nou, als, als ik denk dit is een te groot probleem. Ja. Dan ga ik verwijzen. Ja. Dan, dan kan ik inderdaad zeggen. Van, nou, misschien moet je toch naar een psycholoog of iets. Anders of naar een instantie die jou kan helpen. Of want ik, kan natuurlijk doorverwijzen, eens, ik kan doorverwijzen, maar ik kan bijvoorbeeld als iemand heel veel schulden heeft of zo, ik kan dat niet oplossen. Nee. Nee, maar maar er luisteren is luisteren. iemand die, die zegt van ik hoef niet meer te leven. Afgelopen. Dat is niet mijn. Dan verwijs ik echt. Meteen, ja. Al, ja, dan verwijs ik echt meteen door, daar ja. ga ik niet over. Nee. Dat, is, dat nee. is te diep. Een uh, man die werkeloos is, die, die uh, thuis zit en het niet aan zijn vrouw durft te vertellen. Ja, natuurlijk. Die is hartstikke welkom. Ja. Ja. Ja. En die kan ik misschien wel handvatten geven om het wel te vertellen. Ja. Weet je, dat hij het wel durft. Ja. En dan is het dan zo opluchting waarschijnlijk dat hij helemaal blij is. Dat kan niet, dat kan niet delen. Het is ook een vertrouwenskwestie, denk ik. Het ook, is absoluut jouw vertrouwen. En het dingen... is ook heel belangrijk om te zeggen, want het blijft natuurlijk helemaal binnen kamers. Ik ja, vertel echt niet het verhaal door ja. aan iemand anders. Nee, nee. Niemand. Nee, ik zeg het omdat ik iemand ken die elke morgen met een boterhamzakje naar het Vondelpark gaat in Amsterdam. Oh ja. En daar de hele dag zit. En dan ja, s'avonds weer thuis komt. Ja, dat is heel ja. triest. Ja. Ja. En het niet durft te vertellen. Ja. Ja. En, en uh, Connie, ik vraag me af: neem jij al die verhalen die je hoort? Hè? Neem je die mee? Kun je, kun je een knop omzetten? Kun je dat? Want nou, anders... Ik heb dat heel erg moeten leren. Ik heb, ja. uh, ik heb uh, ooit gewerkt op de vrouwenvakschool, dat was uh, ja. de opleidingen voor vrouwen die. Nog aan het werk konden komen. En toen ja. deed ik training en begeleiding, dus ook individuele begeleiding. Dat was in Utrecht. En toen heb ik mezelf een keer huilend in Hoogkaterijnen gevonden. En toen dacht ik: Dit, dit, kan, oh, dit kan, niet. kan niet. Dit nee, kan niet. Nee, dit nee. moet nee. niet mogen. Nee. Dit, is, dit nee. moet ik niet nee, meenemen. Daarom, ja. En ik heb natuurlijk nu heb ik heel veel training gehad en heel veel intervisie en supervisie. En weet Je wat kan het, een plek, ik kan het ja. een plek geven. Ik kan het gelukkig een plek geven en loslaten. Het is ja. niet mijn ding. Nee, nee. Nou praten dat we over volwassenen, maar ik neem aan dat ook kinderen jeugdige tieners, ja. laten we zomaar zeggen... ...behoefte hebben om een keer hun verhaal kwijt te raken. Ja. Ik heb dat nooit eerder gedaan. Dat zou ik echt voor het eerst moeten doen. Maar ik heb wel met dertigers gewerkt, bijvoorbeeld. Ja. En dat is ja. ook een categorie die nu vaak in nood zit. Ja. En vaak problemen eh, tegen burn-out aan zit zelfs. Ja. Ja. En dat is wel... tegen die Kijk, je moet wel een beetje kunnen reflecteren al. Ja. Je moet wel een beetje naar ja, kinderen die reageren, reageren kinderen anders. Ja, natuurlijk. reageren echt ja, anders. Ja. Ik heb ook wel op het MBO dingen gedaan en het is toch echt anders. Ja, ja. maar ja. die tieners zitten met de problemen. Dat heeft met de puberteit te maken, denk ik. Maar die hun verhaal kwijt willen. Van niemand snappen en ik, uh, ja. Nou, ja, ik, ik heb ik kan geen zin meer in school en dergelijke. <laughs> ik kan luisteren en ik, kan, ik heb wel zoveel... Tools, zeg maar. Zoveel gereedschap in mij. En ik ben heel erg intuïtief. Dus als ik iets zie, dan denk ik... Oh, nu, nu ga ik zo die kant op. Want ja. dit, dit werkt zo. Dus ik ga nu dit doen. Tijdens het gesprek? Tijdens het gesprek. Ik heb, ben nooit voorbereid van... Uh, nee. Nou, nu ga ik eens... Uh, je wacht af wat er... Dit gereedschap inzetten of zo. Ja. Op je website heb ik een heleboel. Op je website hebben heel veel referenties gelezen. Ja. Van enthousiaste mensen... Ja, en dat betekent toch ja, dat je het dat zijn, erg goed doet. Die zijn, doet. Echt. Die zijn dat echt. Betekent dat je het goed doet? Ja. Um, ja. ik hoorde je net zeggen van je mag best wel trots zijn Dat ja. het meisje. Ja, met... Toen zeg ik, ik ben wel trots, want ik vind mezelf eigenlijk wel goed. Ja. Ja. ja. ja. ja. Nou, nou, dat mag. Eigenlijk best, wel is mag eigenlijk best. ook niet zo goed, hè? Eigenlijk ja. wel. Ja. Nee, ik vind mezelf goed. Ja. ja. Nou ja, en dat straal je ook uit dan. Hè? Dan een rust, zeg maar. Ook je straalt een rust uit, wat mensen ook toe aanzet om hun verhaal te vertellen en ja. ook weten dat het. Binnen blijft en dat er iets mee gebeurt. Maar ja. Het feit alleen al dat mensen hun verhaal kunnen vertellen, is soms al genoeg, denk ik ook. Het is soms al genoeg. Ja, ja echt genoeg. Ja. Dat je, want zoals het werkt, als je je verhaal eens echt helemaal kunt vertellen en je kan uitpraten en Just. je kan. terwijl je het aan het vertellen bent, ga je zelf waarschijnlijk al op een ander spoor zitten. Want dan komt het op een rijtje. Ja. Dus dat dan is, zo, ja. is het eigenlijk al bijna klaar. Ja. Eigenlijk is het heel simpel: hè? mensen gewoon luisteren. Ja. Maar mensen luisteren niet meer, hè? Je mensen je luisteren je niet. Vertelt, mensen niet hebben niet genoeg tijd, om, uh, tijd om, um, en, om, uh, Maar ze bedoelen het goed. Ja, nee, maar, maar ik denk dat ook een heleboel problemen wel tussen vriendinnen op te lossen zijn en zo. Dat is ja, best wel ja. zo. Maar er zijn gewoon dingen dat die je... ...beter aan een vreemde kunt vertellen, ja. omdat dat rust geeft. Ja. Ja, dat in, je hebt ook geen ja. imago op te houden. Klopt. En het kan mij niet schelen wie jij bent of hoe je bent. Of, uh... Nee, maar daarom noemde ik met name de jeugd, de tieners. Uh, mm. We weten allemaal het probleem van pesten op school en ja. uh, in ja. verenigingen en dergelijke. Ja. Zo iemand zou dolgraag zijn verhaal een keertje kwijt willen. Nou, laat maar komen. Ja, ja. ja. laat maar komen. Ja. En als ik niet genoeg ben, ja, dan moet jij nou door iets anders gaan zoeken. Ja. Nee, ja, ja. En, en had ik nog iets. Je hebt een prijs hè, voor die anderhalf uur. Ja. Vraag je 35... En... 32,50. 32 is dat ook nog terug te krijgen via het ziekenfonds? Nee, dat is niet. gewoon helemaal dat is echt, particulier. Nee, ben, is, nee, het is een, ja. een beroep coach is niet aangesloten is niet bij ook verzekeringsbaatschappij. Okay. Okay, ja. ja. Dus dat kan je niet terugkrijgen. Maar ik ja. denk altijd, een schoonheidsbehandeling is ook zo duur. <laughs> dat is ook waar. En daar hoef je ook niks te, en zeggen. Ook niks te <laughs> ja. zeggen. En je wordt er nog mooier van ook. Ja. Precies, je hoort er van binnen mooier van. Dus ja, ja, ja. <laughs> leuk. Ik denk dat hier een grote behoefte aan is. Ja, als ik, ik dat hoop, zo ja. hoor. Ja. Ik denk het zelf ook. Ja. En ik hoop heel erg ja. dat mensen dit horen en ook gaan zien. En ja. uh, gaan komen. En ik denk ook als mensen gaan komen, dat het zich wel doorvertelt. Want dan uh, blijkt dat het... Komen ze bij, bij jou thuis trouwens? Dat, uh, het kan bij mij, mij af, thuis. Ik ja? heb een werkkamer die helemaal daarvoor ja. ingericht is. Maar ik, als iemand dat een te grote barricade vindt of zo, dan, dan ga je naar, de ga naar toe. iemand anders, dan ga ik naar iemand toe. Okay, dat ja. is uh, geen enkel uit. Ik ga de nog een keer je telefoonnummer noemen. 06 21 20 21 26. Mooi goed. nummer. Ja, in één keer. Ja. <laughs> <laughs> en uh, dames en heren, aarzel niet, bel haar op, want het is een hele goede. kan ik als antwoord ja. zeggen. Ja. Dankjewel. Veel succes. Leuk dat je er ja. was Dankjewel. en dat je, je verhaal vertelde. Ik vond het fijn om het te doen. Oké. Hey, Kayla. Hey, hey. Deze muziek even af, ja, want uh, er lang, zitten ja, mensen ja. tegenover ons die, uh, die buitengewoon willen. belangrijk zijn. <laughs> Dank je wel. Ja. En daar willen we toch Heel even mee praten. Ik ja. praat met uh, de mensen van Plazant, strandtent 17. Uit ja. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En? Daisy. Daisy, Daisy de ja, krijger. Ja. Ja. Um, Leuk. Zijn jullie klaar? Bijna. Nog een paar dagen. Wat, wat is Bijna. <laughs> Nou, binnen het, het in de microfoon ja. gaat het goed oh. in de microfoon. Zo ja. Het gebouw staat, de keukens zijn ingericht, de, ja. de, de, de, de, het restaurant staat klaar. Alleen moeten we nog wel een uh, heel stuk buiten doen. Maar, ja, dat maar dat is als er nou geen naar buiten kijkt, dan <laughs> snappen ze wel dat dat nog even zal duren. Maar we gaan maar, donderdag ook Donderdag, hè? Ja, ik ja. hoorde het. Morgen gaat, wordt het mooi weer. Het is, Zondag. Het, het, het, het is, ja, is jammer, jammer dan. Altijd ja, prachtig mensen, weer in Zandvoort. Hè? Maar Echter. mensen komen dan langs voor koffie en ja, dan moeten ze uh, nog uh, even slagroom en chocola. En Volgende week zondag. Dan wordt het ook heel mooi weer. Leuk. Morgen niet? Ja. Morgen rijden we nog niet. Nee. Nee. nee, we willen het wel graag goed even afmaken. Ja, je hebt gelijk. Uh, alles goed op de rit hebben voordat we ja. daadwerkelijk uh, ja. de deuren openen. Dus, heel, uh, heel... We zijn heel voor ja, Dat gaat Ja, dus goed. ja. Want het gaat heel goed. ging starten. weer snel, hè? De, deze keer weer, hè? Ja, het is ieder jaar gaan we eigenlijk een Zin. paar dagen eerder open. Echt jaar? Vorig jaar was het 18 februari. Oh! Nu we al een altijd week? Wel het liefst op een donderdag open. Ja. En voor het weekend. Dus dat is dit jaar de 16. e ja. Dus we leggen daar lat ieder jaar een stukje hoger. Ja. Heb je hard gewerkt uh, deze? Ja. Heb best je geschilderd? Wel. Nee, maar, ja, het is nog iets koud om te schilderen in <laughs> het maar... maar voordat je alles vanuit de loods naar het ja. strand hebt. Dan heb je geschilderd? eigenlijk. Ja, we hebben in oktober al een deel geschilderd, maar op een gegeven ja. moment is de loods vol en dan ja. gaat het ook niet meer. Nee. Dus de eerste dagen hebben de mannen opgebouwd. En dan heb ik thuis met Femke gewerkt. nu kaarten klaarmaken. Ja, en... het ziet er leuk uit trouwens, de uh, website. Ja? Uh, ja, leuk. Dankjewel. Daar ja. zijn ja, we ja, ook helemaal. hard mee bezig ja. geweest weer. Ja. Leuk menu trouwens ook. He? Om weer mee te starten. Ja, ja. leuk menu. Ja. Aan het even bij het begin. Ja. Hoe lang bestaat Plazant nu op strand? Uh, sinds 2011 bestaat Plazant op het strand. Het is 6, dus dit ja, is jaar 7. 6, 7, 9. 7 9. Het zevende ja, seizoen. Ja. En we nog steeds geloof, dezelfde bezettingen, dezelfde mensen. Ja, ja. Want... dezelfde gekken. <laughs> nee, <laughs> nee, hoor. Nee, hoor. Het is leuk, jullie zijn echt. Dezelfde enthousiaste Jullie ja, zijn de echte Zandvoets uh, ja. mensen geworden. Uh, ja. Nou, heel leuk. Ja. Echt super. Super om te zien. We doen het ook met veel enthousiasme. En dat ja. is, geldt niet alleen voor uh, degenen die de eigenaar zijn van het paviljoen, Maar dat geldt ook zeker voor de medewerkers die ja. bij ons in dienst zijn. Ja. Ja. Deze die nu bij ons aan tafel zit. En ja. eigenlijk de, de harde kern van medewerkers die ieder jaar weer terugkomt. Die het heel leuk vindt om bij ons heel te blijven zonder. werken. Ja. Dat is best inderdaad bijzonder, want um, ze zijn toch zo'n drie, vier maanden zeg maar uit de roulatie en dan zijn ze weg. en ja, Voor hetzelfde geld vind je een ander baantje en dan ja, maar ze komen ben je die dierbare weer mensen kwijt. Dus ja. dat is wel echt heel gaaf. Het is wel altijd opvalt dat Femke in een kolbeertje loopt. Ja, <laughs> ja. Nou, de, de meeste dames. Ja, ja. ja. Maar Dat valt me op. Ja. Ja, het is, maar is heel ik, chic. Ik, ja. Jij niet? De man in een jasje, dat gaat er wat aan de strand. Maar dat valt me altijd <laughs> ja. op. Dat, uh, het is een beetje nee. chic. Ja, ik heb een strikje in de kast laten hangen. Maar wie weet... Ja. Maar het is, het, is, het is in al die jaren al dat het plazant ontdekt is door de zandvoort. Absoluut. Dan? Ja. ja, zeker weten. Daar ja. zijn we ook zeer dankbaar voor. De, Als je bij jullie komt eten, ja. dan moet je van tafel naar tafel lopen om iedereen ja. handje te Ja. Nou, zeker weten. Ja. Voordat je aan je tafel ja. bent, inderdaad. is En ja, dat hebben jullie weer. toch gedaan. Dat ja. hebben jullie toch met elkaar voor elkaar gekregen. Ja, we, lekker, we ja, hebben we goed met elkaar, uh, okay. voor elkaar gebokst. Ik heb jullie wel gemist hoor. Nou, wij hebben het strand ook gemist hoor, eerlijk gezegd. Hoe is het afgelopen jaar geweest? Op strand deze. Uitwerken. Ja, zeker nog de laatste maand in september dat het zo ontzettend mooi weer werd. Dat hebben we zeker was nog. Het was heel gereden. druk, hè? Ja, het was echt nog heel erg druk. Want echt in de zomervakantie hebben we wel mooi weer gehad, maar niet de zonnige 25 tot 30 graden wat het normaal nee. hoort te zijn. Nee, nee. Maar dus je had wel elke kwam, avond volle bak. Altijd vol. Dat ja, ja, dat wel. Altijd. Ja, gelukkig wel, ja. ja. Je moet reserveren, anders komt het niet in. Het mm -hmm. is wel verstandig, ja, ja, inderdaad. We proberen altijd wel al iets te regelen natuurlijk als gasten binnenkomen wandelen, maar... jullie, hebben vol vol. jullie hebben altijd een oplossing. Jullie ja. hebben altijd een oplossing, ook al is het Bijna vol. Wel. Krijg ja, krijg je toch een tafeltje en dat vind ik altijd zo bijzonder. We doen ons best ervoor, ja, ja. inderdaad. Ja, dat is leuk. Ja. En we hebben dit jaar een, een kleine aanpassing met de keuken. Oh, vertel. We krijgen een open keuken dit jaar. Dus oh. dat betekent wel meer capaciteit ook voor de keuken. Dus. Gaat die muur dan... Die wand is eruit gehaald, gaat ja. eruit, ja. oké. Okay. Dus als je binnenkomt rechts, dan heb je daar zeg maar gelijk... Uh... Oh, wat leuk. Ja, die wand is er helemaal uit. En daardoor heeft de keuken een hogere capaciteit gekregen. Klopt. ja. En kunnen we waarschijnlijk nog meer. meer. Misschien wel. <laughs> moet blijken, maar... Ja, wat meer kan je niet doen. Nou, he, in de keuken, groei he? van de afgelopen jaren... merk je dat eigenlijk de capaciteit van de keuken te klein werd. Ja. Uh, met andere woorden, heb je een bepaald aantal vierkante meters. En als je die... Uh, optimaal wil benutten, dat, ja, daar moest iets gebeuren. Ja. En dan ga je dus kijken en dan ga je een beetje stoeien en dan ga je tekenen in de winter. En dat zijn dan de dingen waar we dan uh, in rust mee bezig zijn, om het zo te zeggen. En uh, toen hebben we gekozen voor een open keuken. Dus door het verplaatsen van een, een stukje muur, of het eigenlijk het weghalen van een stukje muur, creëer je een uitgifteruimte ja. van waar je de gerechten mee kan geven vanuit de keuken naar het restaurant. En daarmee... Uh, haal je er, zeg maar, vijf tot zes vierkante meter bij. En dat lijkt dan op zich niet zoveel, maar voor een bepaalde efficiëntie. In een keukenruimte is het heel veel. Uh... Is maar heel we is praten zo. nu alleen steeds over het avondgebeuren. Nou, we maar... zijn vanaf ontbijt open hoor, uur morgen. Ja, de... er, ja nee, maar... precies Pieter. Ja. Daar mag ja. best eens reclame ja. voor worden gemaakt. Ja, dat, nou, dat doen ja. we ja. ook. Iedereen ja. die ja. gaat ja. steeds ja. meer denken, ja. we gaan s'avonds om zes uur naar Plazant toe. Ja. Maar ja. je hebt de rest van de dag ook nog Ja, maar het is natuurlijk wel een beetje een trend. Je ziet aan het strand dat zeg maar het allemaal wat later begint En zee, ik denk. Ik denk dat als mensen kijken naar vroeger. En het hebben over 10, 15 jaar geleden. Dan waren om 8 uur misschien alle bedjes al uitverkocht. Yeah. Ja, klopt. En uh, was het strand om 6 uur leeg. En ja. nu zie je dat er een hoos van mensen. Vanaf het spoor of de met auto's vanuit de, de omgeving. Opgang, zand wordt er zelf ja. pas rond 2, 3 uur s middags naar het strand gaan. Ja. Wat wel eens jammer is. Want we doen inderdaad vanaf 9 uur uh, heerlijk ontbijt. Ja, ja, hoe, dag hoe gaat dat ontbijt eigenlijk dat zo? Dat gaat ieder... We doen ja, beter het, afgelopen seizoen was het tweede jaar. En eigenlijk okay. merk je dat het ieder jaar wat meer aantrekt. Dus mensen Leuk. weten ons ook te vinden. wat je ook ziet. Dat hotelgasten of de Bed -and Breakfast -gast Paste, die dan uh, logeren in Zandvoort en dan boeken zonder ontbijt. Dan aan de zee gaan ontbijten. En uh, groepjes die je ook wel ziet tegenkomen. Veel Duitsers die dat toch ook doen. centerpark Park. Center Park. Center Zellig, ja. Dus dat is ja. wel heel erg leuk. En ja, dat vloeit ja. eigenlijk van ontbijt over in uh, lunch. lunch. En dan uh, in en de borrel. Dan, om het zo en te zeggen. Eten. En de hap met de hap. En dan het diner. Maar ja. het is ook wel... De, de meeste parfums zijn ook wel avondrestaurants toch ook wel geworden. Ja, ja, hè? Dat zie je ook ja, wel die Ja, maar daarom vind ik het zonde ja. van overdag. is het zeker, ja. ja. Je loopt ja. toch met je personeel daar ja. en... Uh, die moeten ook wat te doen Vanaf vroeg is iedereen er op het strand. En dat zie je bij alle collega's ook. Die zijn eigenlijk allemaal vanaf, uh, sommigen misschien al om acht uur. Maar de meeste denk ik vanaf negen uur open. En dan is er uh, in, begin, in het begin nooit zoveel reuring, zeg maar. En dat zie je langzaam aan. Dus daar, mag, daar mag best een beetje meer reclame voor ja, komen. Ja, dat is ja, denk ik voor, wel, wel, wel voor ik wel wel. het hele strand ja, ja, mag er zeker wat meer reclame voor komen. Ja. Uh, ik, nu even, je bent voorzitter van de strandwachters. Ja. Dat vind je het denk. leuk? Dat is heel leuk. Geen ruzie. We hebben geen ruzie. Nee. We hebben zeker geen ruzie. Nee, we gaan voortvaring te werk. We zijn met een... Uh, ik, of ik ben met een drietal collega's. Theo Midema, Wim Brugman en Peter de Rooy. Ja. Alle drie uh, strandpaviljoenhouders. En uh, met elkaar vertegenwoordigen we in principe het strand. Er is een onderscheid tussen seizoensgebonden paviljoens en jaar rond. Ja. En er zijn uh, een heel aantal zaken die we, die we oppakken in de afgelopen jaren. We doen het inmiddels nu twee jaar als bestuur. Uh, we hebben het gehad over de, de, de huurprijzen op het strand. Uh, we zijn uh, bezig met een jaar rond. Er is een ja. evaluatie over het bestemmingsplan die in ja. 2018 gaat wijzigen. Uh, zo zijn er een heel aantal dingen. Ik kan even zo nee, niet even voor de geest een aantal dingen opnoemen. Maar er ja. zijn best wat zaken die, uh, die spelen. Ja. Ja. En het overleg is... met de gemeente gaat goed? Ja, dat gaat buitengewoon goed. We hebben heel intensieve contacten. Zowel met de wethouders als met de ambtenaren. Ja, en, Dat is belangrijk. Uh, we staan eigenlijk ja. altijd voor ons klaar. En, ja. uh, we bellen, we spreken af. Ja. Het is heel open, heel hele goede... Goede gesprekspartner om het zo Af, te zeggen. Afgelopen week is in de gemeente, of in de commissievergadering, gepraat over het uh, toeristische uh, aspect voor de komende periode. De toeristische visie, ja. ja. Spelen jullie daar ook een rol in als Nou, Ik heb zelfs ingesproken, persoonlijk dan. Uh, uh, aan het begin van de, van de raadsvergadering. Uh, daar spelen we, er, er zijn uh, door de gemeente, voor, een heel, uh, voor eigenlijk alle ondernemers, uh, inspraak uh, middagen, avonden georganiseerd. Ja. Waar ieder, iedere ondernemer, en, maar ook bewoners en uh, belangenverenigingen hun uh, inspraak konden doen. En hun steentje konden bijdragen aan die toeristische visie. Dat is door Kuipers of wethouder Kuipers, samen met, de, met zijn ambtenaren, samengesmeed tot een visie. En die is gepresenteerd ja. de afgelopen donderdag tenminste. Die is natuurlijk al eerder gepresenteerd. Ja. Maar daar moest uh, over besloten worden. En dat is een ambitieus plan. Dat is een heel hele, hele, ja. bijzonder goed plan. Ja. Maar dat is denk ik voor uh, heel Zandvoort uh, in negen kilometer breed uh, ja. van, uh, ja, ja. <laughs> van noord tot zuid. Denk ik heel erg uh, Inclusief positief. Strand. Ja, Inclusief dorp, strand, alles. Uh, dat is niet alleen strand, het is niet alleen dorp, het is niet alleen alles, uh, strand, toerisme. In deze regio waarin we leven ja. in uh, Zandvoort, Haarlem en omgeving zitten, dus zijn enorm veel toeristen ja. Amsterdam raakt overspoeld, zeggen ze. Dus hè, daar kunnen we ons steentje van uh, daar kunnen we dingetjes van wegpikken. En het heeft uh, denk ik heel veel positivisme. En ik hoop dat iedereen dat ook zo ziet en dat uh, we met elkaar die schouders onder kunnen dus zetten. Dus dat er meer het... toeristen nu naar Zandvoort ja, komen? Ja, en het, ook in het pop-up kader. Dat er uh, evenementen ja. makkelijker kunnen worden georganiseerd. Dat de gemeente circuit, wat gemakkelijker ja. omgaat met het verstrekken van vergunningen. Ja, dat deden dat, ze al, hè? Beetje, ja, dat, ja. Dat, dat, dat, voor een deel al wel. Maar ja. nu wordt het natuurlijk omkaderd en wordt het vastgelegd. En dan ja. uh, kan je er niet meer omheen. En Daar kan iedereen van profiteren, ja. uiteraard. Er moet budget worden vrijgemaakt. Dus ja. daar is over uh, gediscussieerd is afgelopen dinsdag. Want daar is natuurlijk best wat geld mee gemoeid. Ja, Zowel voor Stranddorp. Dus, uh, ja. ja. ja als inwoners. Vergelijk jij... ja. Ander punt. Vergelijk jij het Zandvoerse strand nog wel eens met het buitenland? Hoe het daar gaat op het strand? Ik zal je een voorbeeld geven. Als ik in Zuid-Frankrijk op het strand zit, dan heb ik om de 100 meter een douche staan. Een ja. openbare <laughs> douchegelegenheid. Ja. Om de 100 meter, ja. beschikbaar gesteld door de maar gemeente. Maar in andere landen ja. ook, hè? Dus ja. Ja, maar ik, het, uh, ik vergelijk het wel eens en dan begin ik er altijd met het weer. Ja. En dat oh is ja, de... dat is daar nog iets nou, Dat is waar natuurlijk nee. Maar <laughs> dan, hè, als je het over Zuid-Frankrijk hebt, dan.. Uh... Dan zie je dat het inderdaad daar toch vanaf maart tot en met september, oktober... eigenlijk, ieder, eigenlijk bijna dagelijks ja. prachtig mooi weer is. En uh, heel kalm een strand. De weg die loopt direct oh. langs, uh, langs, langs de kust. En ja. gratis parkeren. Uh, ja. Het is gratis ja. parkeren. Er zijn inderdaad een heel aantal faciliteiten die worden, ge, ge, of die worden verzorgd door, ja. de, door de gemeentes. Uh, ja, dat zijn afspraken die er zijn. En uh, dat is hier uh, op zich anders. Wij als uh, standpachters of paviljoenhouders houden het strand zeg maar, gedurende seizoen schoon. En in de winter heeft uh, de gemeente die verplichting. Natuurlijk doet de gemeente eruit. Dus voor hè, het faciliteren van de boulevard en op en afgangen, dus dat wordt allemaal keurig verzorgd. Uh, daar is er misschien in de toekomst best nog wel wat meer maar voor je te kan zeggen. Toch zelf als, als, als, Wij als, kunnen het kun zelf plaatsen, een aan, bijvoorbeeld als we dat aan, zouden ja, willen. Ja, ja. ja. ja een Alleen, aantal we ja. hebben ook die een hebben dat misschien. Ja, ja. ja. dat, dat zijn aspecten die, die, die, die de ondernemer dan zelf zou kunnen oppakken. Hè. Ik ben het wel met een je eens. Openbare toiletten, daar schort het hier op zich ook een deel ja, aan. En dat zijn best wel zaken die beter zouden kunnen in de toekomst. Is om aan te werken, ook met elkaar. Maar ja, dan heb je het toch denk ik over een combinatie van gemeenten met de ondernemers. Nou, het is, hè, in het buitenland het is het ook de gemeente ja. die het, die ja. het doet. Ja. Die ze neerzet, schoonhoudt, onderhoudt. Ja. Ja. En ze voor het winstseizoen weer weghaalt. Ja. ja, in Nederland heb je het ook wel op plek hoor. Waar natuurlijk wat meer wordt gefaciliteerd door de gemeente. En dat het uh, wat minder wordt gefaciliteerd door de ondernemers. Maar dat heeft ook weer met kostenstructuur te maken. Dat ja. Heeft, ja. Maar wil je ja. iets voor de toeristen doen? Dan openbare toiletten, ja. open Bijvoorbeeld, dat ja. dat Of op de boulevard ja. Ja. douches uh, neerzetten. Mag ik nog iets ja, en vragen? Er is een heel mooi, een mooi groot bad voor de deur, ja. natuurlijk. Ja, het grootste bad van Daar ga je de douchen. douchen. Het grootste bad van Nederland. <laughs> nee, Nee, nee, nee <laughs> geen toilet. Ik wou nog iets vragen over Plazant. Deze, hoe is het met de wijnen? Goed. We zijn druk bezig wel met het maken van een nieuwe kaart alweer. Zij is heel, helemaal gespecialiseerd in wijn, hè? Ja, Hallo. Ja. Naast ja. de tent staat een wijnafdeling. Ja, ja, ja. ja, nee. Ik heb uh, inmiddels twee of drie weken geleden heb ik mijn laatste examen gehaald. Gefeliciteerd. Je sluit een vakdiploma. Ja. Je bent nu sommelier? Nee, ik heb uh, student 3 gehaald. Oh, ja, okay. En de laatste stap is dan de opleiding. Ja. Dus ik heb me er wel voor de open dag ingeschreven. Okay. Maar nog even kijken of ik het wel gaat doen. Ja. Dus ja, er komen nu weer een hoop leveranciers die het een en ander ja. laten proeven. Hey, en, uh, en dat is altijd lekker. Lekkere wijn? De Riesling? Is de Riesling er weer? Hallo, <lacht> <hey>. alcoholist. <lacht> ja. Ik denk dat, dat die wel weer, oh, dat die wel weer terugkomt. Ja. Oh, goed zo. En anders in het speciaal natuurlijk. Leuk. Wat wordt het uh, verrassingsmenu, om mee te beginnen? Jullie gaan openen ja, en dan, dan heb we altijd een eerste omhoog. maand. De, gedurende de eerste maand doen we een, uh, ja, een menu. drie gangen keuzemenu. Het openingsmenu ja. eigenlijk, ja. He, de try-out ja, om het seizoen weer uh, in te luiden. Het nieuw... Weet je wel wat het is? Ja, we ja. weten wat het is. En dat is? Een voorgerecht, en een hoofdgerecht. <laughs> <laughs> Voor maar 1995. <laughs> Kom proeven, zou ik zeggen. <laughs> Inhoud. Je niet weet het niet. Ja, nee, ik weet het zeker wel. Ja. Nou, wat is het voorgerecht? We, we hebben vier voorgerechten. <laughs> zeg het Vier is. hoofdgerechten en, en, en een aantal desserts. Zeg het eens. <laughs> hij heeft, weet het niet. Hij weet het hij niet. Hij weet het wel. Hij nee, weet wel, dat weet. moet nu gespikt worden. Nee, nee we hebben een carpaccio uiteraard, zoals we ja. de jaren hebben. een hertenbuurstuk, zag ja. ik bij ja. We zijn er zat van. We zijn er zeker zat van. We hebben bij de vorige gerechten een uh, gefituurde artichok. Als vegetarisch gerecht oh, met een paprika gel. Ja. Een wilde spinaziesoep. Ja. Okay. met gevolgte. Ja. Wilde spinazie. Ja. Ja. Die springt zo uit je borst. Ja, ja. <laughs> Moet je Met een opgooien. En een lekker stukje vis, maar dat is vaak in overleg met de visleverancier, de visboer wat, uh, wat op dat moment lekker is dus en wat van de vis van wat vers hey, is heeft. precies. Ja. Ja. Ja. Uh, en een vegetarisch, lekker vegetarische, vegetarische ja. pasta en ravioli. Oké, die is altijd lekker. Over de okay. tartar, -tart, ja. oh, tart -tart, hè? Ja, sorry, ja. Ja. Ja. dat is het onderzoek. En is de flampoeg ja. is er ook nog steeds? Nou, ik ja. heb het nu over kaarten, ja. maar dat is allemaal hetzelfde. De kaart is maar uh, vanaf ontbijt, lunch, wat we zeiden, Borrel Diner. En wat wel leuk is om te melden, dat we vanaf juni 2017, dus medio juni ongeveer, ja. bij het wijnbarretje, het barretje wat we zeg maar, aan, ja. de, aan, de, aan het strand hebben, een uh, seafoodbar willen gaan maken. Oh, wat leuk. Waar mensen zeg maar, gedurende zo'n 20 weken, uh, juni, juli, augustus, een beetje september, uh, lekker verse vis kunnen eten. En die gaan en dan jullie denken, zelf vangen Nou, het is een dan. combinatie van uh, Mer, dus lekker oesters, uh, misschien kreeft. Uh, gewoon eens oh, kijken leuk. hoe dat gaat en hoe dat, hoe dat loopt en of ja, daar uh, interesse gewoon. voor is. En het proberen, als een soort pop voor onszelf om het zo maar te ja, zeggen. Ja, Werkt er, dan zou dat super fantastisch zijn. En uh, oh. merken we duidelijk dat uh, de mensen er toch niet zo gecharmeerd van zijn dan zullen we dat, dat weer anders creëren, aanpakken. Maar ja, dat is wel echt de, probeert, de insteek om daar uh, ja. vanaf half juni mee te starten. John, leuk? ik kijk naar de tijd. Ja. Het is bijna 11 uur. <laughs> Wat is het telefoonnummer van Plazond? 023 571 5564 Dat is veel te snel, nog een keer. 023 571 ja. 5564 571 5564 ja. ja, bij voorkeur reserveren. Stand en 17 gedaan, maar... onder de, de rook van Bouwers Palace. Van de Palace. Ja. Aan de voet van. We wensen jullie Dank veel je. succes komend jaar. Dank jullie Dank wel. Dankjewel. Dank voor de tijd. Super. Leef van vol. En doet het goed.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 Afraid you'd laugh at me I would run and take all of your hair